Op Schiphol is een Nederlander aangehouden... Die, die nog een flinke boete moest betalen. De marechaussee ontdekte bij de controle... dat de man nog 36.000 euro aan justitie was verschuldigd... wegens valsheid in geschriften. De Nederlander, die nu in België woont... pinde meteen het totale bedrag en mocht daarna zijn weg vervolgen. De leerling van de school in Delft... die gisteren werd opgepakt voor wapenbezit, is vrijgelaten. De jongen van 18 staat vrijdag voor de rechter. De politie zegt dat hij nu al wordt vrijgelaten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 De Deen Westergaard was maandag in de Noorse hoofdstad. Hij haalde zich in 2005 de woede van moslims op de hals... met een reeks tekeningen waarin de profeet Mohammed werd bespot. Het weer vooral in het westen buien met kans op onweer. Morgen wisselvallig met regen- en onweersbuien. Het wordt dan hooguit 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Langs de lijn, met Ronald Boot. Goedenavond en welkom bij aflevering 9753 alweer. Het is een simpele uitzending, gewoon vier voetbalwedstrijdjes in de Eredivisie. En de eerste, om kwart voor zeven al begonnen, is Groningen-Excelsior. De laatste zeven keer dat dit duel gespeeld werd, won Groningen. En bovendien is Excelsior degradatiekandidaat ze door het van, die Rotterdammers vanavond, daar Henk Kok. Het staat nog 0-0 en dan kijk zojuist naar een hoekschop van Bakuna. Een omhaal, een poging tot een omhaal van de Texera, De spits uit Uruguay die voor het eerst in de basis staat bij FC Groningen. Vorige week ingevallen tegen Herenveen. Uh, tegen Excelsior wat meer in de verdrukking, maar FC Groningen speelt ook moeizaam. Eén klein kansje van Sparf en dat verklaart de stand van 0-0 na 18 minuten voetballen. Kwart voor acht is er Vitesse, Roda en VVV tegen Heerenveen. En om kwart voor negen, de late wedstrijd komt uit de Kuip... en gaat tussen Feyenoord en de Graafschap. Het is zaterdagavond, langs de lijn is het tot 11 uur met sport en... ook veel muziek. was dat met kis? Ik was de afgelopen dagen een paar dagen in het hoge noorden, Henk Kok, Is het bij jullie altijd zo slecht weer daar? Inderdaad, hemelwater komt inderdaad met de bakken uit de hemel. Het, het, het regen dat het giet. Maar de kansen regelen doet het absoluut niet hier in de Euroborg. Van FC Groningen is wel veelvuldig in de aanval. En het is ook wel eens mooi weer trouwens. Dat ik, nou ja, goed, bel eens een keertje en dan zal ik zeggen... Ronald, het is mooi weer en dan kom je naar Groningen gereden. Maar uh, laten we gaan kijken naar die wedstrijd. Groningen overheerst tegen Excelsior... maar het speelt wel moeizaam en het weet uh, amper echte kansen de, te creëren. Excelsior is natuurlijk niet gekomen om die wedstrijd te maken. trekt zich gewoon uh, terug voor de goal. En FC Groningen moet dan maar een bres schieten in die verdediging van Excelsior. De bal nu aan de rechterkant bij Bakuna uh, speelt hem even af... Uh, maar, uh, weer naar die rechterkant. En dan valt me op dat er wel veel ballen van de zijkanten komen. Van uh, Tadis bijvoorbeeld vanaf de linkerkant en vanaf Bakuna. En nu gaat Excelsior bouwen naar een tegenstoot. Maar die paas vanuit het middenveld van Fontoren is slecht. En bovendien is de doelman van FC Groningen van Lo naar de rand van het 16 meter gebied gekomen om die bal op te pakken. Groningen gaat weer bouwen naar een aanval. Dat gaat gebeuren via Sparv. Die heeft een klein kansje. gehad een kopballetje, is het geweest, maar ook niet meer dan dat. En alles trekt zich nu weer terug voor het doel van, uh, van de Wesley de Ruiter, de doelman van Excelsior. Ik begrijp hebben het ook wel een klein beetje. FC Groningen voetbal een beetje tegen zichzelf. Excelsior, moeilijke competitiestart. Vorig jaar was het heel anders. Vijf wedstrijden gespeeld, toen tien punten en nu slechts één punt. één punt behaald tegen de Graafschap. Excelsior alweer. Dat is op de helft van de FC Groningen. Er wordt het balletje even teruggeveeld naar Nieveld. Nieveld nu recht te verdedigen. Dat was er vorige week geblesseerd. En uh, Jason Oost is trouwens buiten de basisopstelling gelaten. Verdedigt niet zoveel mee volgens John Lammers. En daarom speelt Van Buren. Van Buren maakt zijn debuut in het eerste elftal. Althans in de basis van Excelsior De vorige week is hij ook al ingevallen voor Oost? Vrije schop nu voor FC Groen. Op de verdedigingshelft nog. En bovendien zit er nu ook een speler van Excelsior. Zit even geblesseerd op de grond. Er was geen bal in de buurt. En de vrije schop moet op een hele andere plaats uh, worden genomen. En even wellicht Jansen dan het spel stil. Gaat even informeren. Het spel lag al stil trouwens voor die vrije schop. Gaat even informeren hoe het met betrokken speler is. In dit geval is het van Steensel. Die eerder ook al licht geblesseerd raakt. En ik heb de indruk dat van Steensel uh, naar de zijkant gaat. Dat hij zich laat vervangen. En dan komt er inderdaad bij Excelsior een vervanging. Gevangen binnen de lijnen. En dat is Djalal. Die heeft ook wel eens in de basis gestaan. Excelsior met een heel jeugdig elftal daar trouwens. Vorig jaar hebben ze veel succes gehad trouwens met dit elftal. Maar als je nu kijkt naar het elftal van Excelsior. Allemaal Nederlanders trouwens. Die is hier dus, uh, ...Schmeijman. Die is, uh, die is gescoord. Die heeft vorige week een rode kaart gekregen. Dan staan er in het elftal spelers van 19 jaar. Van Buren 19. Uh, Smit is 19. Eekman 20. Uh, Tevreden is 20. Het zijn allemaal uh, jonge spelers met heel weinig ervaring op... Uh, de vrije scope is weer genomen. Vitje van Dijk naar de linkerkant van het veld. Naar die kleine Burnet. Die hoogt ontzettend snel. Is die missie nou wel. Maar het is heel moeilijk in te schatten van een van die korte beentjes. Van die Theo Keukens beentjes, zeg ik altijd. En Theo Keukens was vroeger een speler van FC Groningen. Dat was nog in mijn jeugdjaren. Zo lang is dat geleden. Joost Bloersen nou. Joost Bloersen heeft de bal weer teruggespeeld naar een van die centrale verdedigers. Maar de bal gaat via een verdediger van een FC Groningen. aanvaller van FC Groningen over de zijlijn. En dan gaat Groningen... Gaat, uh, niet ingooien, dat moet gebeuren door Excelsior natuurlijk, even overlaten en het, toch is het FC Groningen Groningen toch gaat ingooien via die Burnet die gooit naar Sparf, in Sparf met een balletje naar Texera, Texera de nieuwe spits van FC Groningen, de opvolger van, van Matas, Hij heeft nog niet zoveel kunnen laten zien maar voetballer, dat kan hij absoluut wel maar als je, of hij ook zo schortvaardig en productief is als uh, Matas, dat is natuurlijk even afwachten Excelsior gaat ingooien en dat gebeurt gebeuren op een meter of twintig van de cornervlag. Misschien dat we nog even deze, uh, ja, deze actie zomaar. Kunnen meenemen van Excelsior. Van het is uitzonderlijk uitzonderlijk dat Excelsior zo af en toe op de helft komt van FC Groningen. Zonder dat FC Groningen in aanvallende opzichten daar al te veel mee doet. Van het is over het algemeen een vrij saaie wedstrijd. De Graaf heeft ingegooid, gooit je bal voor de goal. En dan een kobaltje. Maar het kobaltje van de debutant van Buren is naast gegaan. Maar laatst nog geraakt door een speler van FC Groningen. Dus volgt er ook nog een hoekschop. Zal ik de hoekschap ook nog maar even meepakken. De hoekschap van Excelsior. Dan stel je eens voor dat Excelsior hier voorkomt met 1 tegen 0 tegen FC Groningen. FC Groningen, daar ligt de druk. Slechte competitiestart. Vijf wedstrijden gespeeld. Vier punten en veel doelpunten tegen. Veertien doelpunten tegen in vijf wedstrijden is veel en veel te veel. De hoekskop wordt genomen door Albert. Je zou vermoeden dat hij Scandinavische ouders heeft. Maar het is een donkere jongen, dus dat is niet waar, denk ik. Slecht hoekskop, uitermate slecht hoekskop. We hebben hier gespeeld een bijna 30 minuten. En de stand tegenvallen voor FC Groningen. En de aanhang van Groningen 0-0. In Duitsland werd vanmiddag ook gevoetbald. Bayern Leverkusen verloor van Köln. Het werd 1-4. HSV verloor ook van Borussia Mönchengladbach 0-1. Nürnberg speelde gelijk tegen Werder Bremen 1-1. En Hoffenheim versloeg Wolfsburg 3-1... met een goal van Babel en een assist van Braafheid. Dat was dezelfde goal trouwens. Hertha tegen Augsburg eindigde in 2-2. In Engeland waren er zes wedstrijden. Blackburn Rovers Arsenal 4-3. Aston Villa Newcastle United 1-1. Bolton Wanderers verloor van Norwich City 1-2. Everton Wigan Athletic 3-1. De derde van Everton was van Drenthe in blessuretijd. Wolverhampton Wanderers tegen Queen's Park Rangers 0-3. En Swansea City, jawel, de ploeg van vorm won... met 3-0 van West Bromwich Albion.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 Ik gedronken, heb en vergooid. Maar weet dat waar je mij gebroken hebt, ben ik sterker nu dan ooit. Laat me uit om wat verdronken, heb gebanseld en vergooid. Maar weet dat ik sterker nu, uit, weet nu sterker ben. Sterker nu dan ooit. En het is van Nick en Thomas. Nick en Thomas, zult u zeggen? Ja, Nick Schilder, dat is die van Nick en Simon. En Thomas Agda, dat is die van Agda en de Munnik. En die doen het nu samen. Henk Kok doet het alleen bij Groningen Excelsior. Het is weer droog geworden. Het is weer droog geworden in de Euroborg. Dus het voetbalspelletje gaat gewoon door. En FC Groningen speelt een heel moeizame wedstrijd. Is wel veelvuldig te vinden op de helft van Excelsior. Dat mag ook van de Rotterdammers, daar moet ik er onmiddellijk bij vertellen. Omdat uh, ja, Excelsior is hier waarschijnlijk ongetwijfeld gekomen voor een puntje. Is er vanuit gegaan dat Groningen de betere ploeg is. Dat is ook wel zo. Maar Groningen heeft problemen met het creëren van kansen. Het baltempo ligt veel te laag bij FC Groningen. En wat is nu het allermoeilijkste? Voetballen en combinaties opzetten in een hele kleine ruimte. En die ruimte is over het algemeen. Klein. Excelsior geeft weinig ruimte weg. Een vrije schop nu voor efsi Groning aan de linkerkant van het veld. Die zal worden genomen door Bakuna. Dan krijgen we te maken met een inswaai voor het doel van Wesley de Ruiter. Die eigenlijk niet al te veel problemen moest oplossen in die 22, 32, 33 minuten die nu verstreken zijn. Bakuna nu met zijn vrije schop. Die vrije schop was een hele slechte vrije schop. Die wordt heel gemakkelijk weggekopt. De verdediging door Fortoren van Excelsior. Maar weer opgevangen door Hiarie. Hiarie brengt de bal weer naar de rand van de 16. Texera springt wel. Maar die wordt ook omgeven door een tweetal Rotterdammers. Dan is het misschien een kans voor een counter van Excelsior. Maar die counter is alweer in de kiem gesmoord. Groningen heeft de bal weer overgenomen aan de linkerkant van het vel waar nu Bakuna speelt. Bakuna probeert even Texera aan te spelen. Maar Texera krijgt geen kans om die bal te veroveren. Het is de graaf die er even tussen zit. De bal is over de zijlijn gegaan. En Excelsior gaat ingooien halverwege de eigen speelhelft. Excelsior nog geen kans gehad. In de eerste minuut zag het er even dreigend uit. Toen Groningen niet al te clean uitverdedigde. Maar uh, daar kwam de Groningers goed weg. En dat heeft ook niet geresulteerd tot een echte scoringskans. Een echte scoringskans waarvan je zou moeten zeggen. Het moet nu 1-0 staan. Of voor Groningen of voor Excelsior. Hebben we niet gezien in deze wedstrijd. Het is armitterig voetbal. Niet leuk om naar te kijken. Maar ik blijf wel kijken. Zoals nu. Excelsior gaat ingooien. Dat gaat door, uh, de, aan de rechterkant. Is dat gebeurd door de invaller? Bal nu bij de cornervlak. Op de helft van FC Groningen. De Vrede probeert die bal uh, vrij te spelen en is ook over de, doel, uh, over de achterlijn gegaan. Dus dat betekent een hoekschop voor Excelsior. En die hoekschopverhouding is 5 voor FC Groningen. En Excelsior mag nu de tweede nemen aan de rechterkant van het veld. En die hoekschop wordt genomen zometeen door Alberg. Alberg, die donkere jongen in de ploeg van Excelsior. Even kijken, er blijven twee mensen achter. En alles wat FC Groningen is, in het 16 meter gebied. Niet één speler voor in, de middencirkel bijvoorbeeld. Dus een counter kan niet snel worden opgezet als Joekstorp snel wordt afgeslagen. Hoekschop is genomen, Alberg weggekomen door Van Dijk. De lange Van Dijk en opnieuw ingeschoten door De Graaf. Maar die bal die gaat huizenhoog over en ook nog eens een keertje naast. En zo blijft het hier voorlopig in de Euroborg in een saaie, weinig spannende wedstrijd. Ja, spannend is het nog wel omdat het 0 tegen 0 is, maar het is wel een saaie wedstrijd. En ik zit absoluut niet op het puntje van mijn stoel, maar wel droog. 35 minuten gevoetbald, 0-0. Wat is er eigenlijk mis bij Groningen de laatste weken, Henk Kok? Nou, wat, wat is er mis? We hebben vier punten gehaald. Dat, dat, dat kunnen we allemaal zien in de stand op de ranglijst. Maar Groningen heeft heel veel in de kwaliteit uh, ingeboet, uh, vind, ik, uh, vind ik persoonlijk. Uh, niet alleen dat Matas is weggegaan, we moet ja, die is net wat, te, Ja, die is net weg, wat Texera uh, brengt. Maar vergeet ook niet uh, Krankwist en uh, Stenman die altijd gevaarlijk waren bij uh, spelhervatting en vrije schoppen en corners bijvoorbeeld. Ik ga nu even kijken naar een hoekschop van FC Groningen, Bakuna. Bakuna brengt die bal hoog voor de goal en dan gaat die bal bij de tweede paal gaat gewoon weer over de doellijn. Dus dat levert helemaal niks op. Krankwist en uh, Stenman wisten altijd wel voor gevaar te zorgen bij, bij, bij spelhervatting. En vergeet ook niet dat koppel Stenman Tadits is uit elkaar gehaald. Burnet speelt nu linker verdediger. Tadits staat nog steeds aan de linkerkant. De man van die, van die mooie assist van de afgelopen competitie. Maar er komt... Dan moet nog wel even wennen. Er staat een ander verdedigingsduo. Nu is het Finsio uh, van Dijk en, uh, en Kwakman. Evans is buiten de basis gelaten. De vorige week ook al. Dus het elftal is op diverse plaatsen gewijzigd. En ik vind persoonlijk dat er niet al te veel, uh, ja, niet al te veel productiviteit in die ploeg zit van FC Groon. Niet vanuit het middenveld. En als de verdediging te vaak steekjes hebben laten uh, vallen. Creativiteit mist die ploeg. Creativiteit ook nu in die wedstrijd tegen Excelsior. Want dat heb je nodig om zo'n defensief ingestelde tegenstander. En dat is helemaal niks mis mee. Van Excelsior speelt gewoon met acht, negen nieuwe spelers in verhouding tot het afgelopen seizoen. Er is dus helemaal niks mis mee met je defensieve instelling. En dan moet Groningen dan maar in een thuiswedstrijd in de Euroborg openbreken. Daar slaan ze vooralsnog niet in. Wel weer een vrije schop. Halverwege de helft van Excelsior. Die wordt genomen door Bakuna. Weer een slechte vrije schop van Bakuna. Die kan gewoon weggekopt worden uit de, op de vijf meterlijn door Excelsior. Excelsior wat zich één keer heeft laten zien met een schot van tevreden. De spitsspeler van Excelsior en dat schot gelost van de meter 17 zeventien 18. Dat ging maar net naast het doel van Van Loo. En dat betekent dus dat het zelfvertrouwen van FC Groon daardoor ook niet groeit. De angst sluipt in de ploeg. En nu gaat de mismissie nu een doelpunt. Nee! En toch nog! In tweede instantie is het heel gelukkig. Ik denk dat het in dit geval Anderson is die het doelpunt uh, maakt voor FC Groen Een heel, heel, heel gelukkig doelpunt. Van in eerste instantie bracht de doelman van Excelsior de Ruiter die, uh, bracht nog uh, redding. Maar hij tikte die bal een beetje ongelukkig voor, uh, voor de voeten van Andersom. Die kon uh, die bal uh, eenvoudig optikken. Hij kon allemaal met een langere uittrap van, uh, van Lo, de doelman uh, van FC Groningen. Dan is in eerste instantie, uh, dacht ik, Texera die op de doelman van, FC, uh, van uh, Excelsior stuit. Texera, die wordt uh, verhinderd om te scoren door uh, de Ruiter. En dan komt de bal gelukkig voor de voeten van Andersom. Ja. En zo is die wedstrijd dan toch opengebroken door het doeper van Andersson van FC Groningen. 1-0. Is het geweest? Tadic is het geweest. Nou ja. is het geweest en niet Anderson. Ja, ik hoor het Henk. Bedankt. Tadic, ik noteer hem en ik streep Andersson door. We gaan even kijken bij VVV Heerenveen. Dat is een wedstrijd die om kwart vracht begint. En uh, ja, uitwinnen bij VVV, dat is moeilijk. Dat hebben Ajax en PSV al gemerkt. En de vraag is natuurlijk, gaat Heerenveen dat vanavond ook meer? Ik kracht nog niet mee? Nou, wie weet. Het aardige is dat de trainer, Glenn de Boek van VVV Venlo, erover zei... dat zijn eigenlijk bonuspunten. Want je rekent tegen Ajax en PSV op niet zoveel, op misschien wel nul punten. Dan pak je er twee, maar dan moet je eigenlijk een wedstrijd als tegen Herenveen, Een ploeg die vorige week weliswaar met 3-0 van Groningen won. Maar die nog niet geweldig in elkaar steekt. Dan moet je eigenlijk zien te winnen. Dan heb je die bonuspunten pas echt te pakken. En anders worden die punten tegen Ajax en PSV gewone punten. Het gaat gebeuren in een bijzondere opstelling bij de venlo naden Want als je naar de voorhoede kijkt... Dan zie je daar drie Nigerianen staan. Vier in totaal, want Emenieke is de vaste verdediger dit seizoen. Ocebo, eigenlijk een centrumspit, staat rechts in de voorhoede. De voorhoede. vorige week was het nog een voorhoede. Nwofor is de centrale spits en Moussa, toch een van de revelaties is hij aan het worden. Hij start vanaf de linkerkant. Maguire in het elftal als een soort spelmaker, hoewel wat niet helemaal is. En die komt dan in de ploeg voor Mewes, die vorige week de rode kaart kreeg en voor drie wedstrijden geschorst is. Een helftal dat misschien kan gaan verrassen vanavond. Aan de andere kant Heerenveen met Narsing en Asaidi en Dost in de voorhoede. Dat is toch ook geen misselijke ploeg. Tel daarbij op dat Ramon zomer de aankoop terug is van zijn schorsing. Staat in het hart van de verdediging. Breuer gaat daardoor naar de bank. Het zijn allemaal gegevens die wel zouden kunnen leiden tot een interessante wedstrijd. Onder leiding van een scheidsrechter die luistert naar de naam Gutse Bujuk. VVV heeft drie punten voor alle duidelijkheid uit vijf wedstrijden Heerenveen heeft er 5 uit 5, maar ja, met een uh, 3-punter erbij kan Heerenveen er dus zomaar of uh, kan VVV er dus zomaar overheen gaan. Tot slot, Noort. Ik zei het al. Centrale aanvaller scoorde vorige week, vandaag 20 jaar geworden, zeggen ze. Hij ziet er toch echt wat ouder uit, maar vooruit, maar 20 jaar en uh, op zijn verjaardag nou, scoren zou voor hem natuurlijk dubbel feest betekenen. Er is uh, bijna rust in uh, Groningen. Henkok ja, dan een uur of twee. En ik ben benieuwd of er nu iets aan het spelbeeld verandert. Met die achterstand van 1-0 door de Doepen van Tadic. Zal ik zelfs hoor, toch zich wat meer moeten laten zien op de helft van FC Groningen. Dat doen ze nu ook wel. Maar de aanvallen loopt niet door. En Groningen gaat uitverdedigen via Van Dijk. De bal komt mogelijk bij Texera. Nee, die kan er niet bij komen. Omdat het spel werd onderbroken door een fluitsignaal van Jansen. En die kent Groningen een vrije schop toe. Een meter of twee, drie over de middenlijn. Vrije schop wordt heel snel genomen. Teruggespeeld naar Kwakman. De nieuwe centrale verdediger van. Van FC Groningen De vervanger min of meer van Krankwist. Burnett aangespeeld aan de linkerkant. De linker verdediger gaat in de combinatie met Sparf. Dan naar Kieftenbelt. Nu op het middenveld. Kievtenbelt die eigenlijk op zijn gewenste plek staat. Van het vorige seizoen moest hij nog spelen als rechter verdediger. Naar Bakuna weer bal naar de zijkant. Bal komt voor de goal. Dat kan gekopt worden. Maar niet door een aanval van FC Groningen. Maar wel door de centrale verdedigersduo van Excelsior. Maar bal is alweer in bezit van, van FC Groningen. Ja, en als je de bal niet hebt, dan kun je ook niet bouwen aan een aanval. Je moet wel zien te, die, die bal zien te veroveren. En dat lukt Excelsior niet in deze fase van de wedstrijd. Groningen zal die 1-0 de kleedkamer mee in willen nemen. Dat is natuurlijk uitermate belangrijk, omdat ze wel een moeizame wedstrijd spelen. Eén minuut komt erbij, zie ik bij de vierde man. De bal is achter in de verdediging van FC Groningen. Nou, dan mag Groningen wel een beetje rondspelen. Weinig druk op de bal van Excelsior zijde. Wordt hij weer naar de zijkanten gespeeld. Naar Bakunen. En dan gaat die bal zomaar slordig. Heel slordig over de zijlijn door Petter Andersen. Die speelt die bal over de zijlijn. Ja, zo, zomaar een hele, hele slechte paas. En dus gaat Excelsior ingooien. Bal achterin bij Excelsior. De aanval wordt opgezet over de linkerkant van het veld Via Eekman. Ook nog zo'n jonge speler. In die ploeg van Excelsior. Maar de bal is alweer over de zijlijn gegaan. Nee, nee niet dat naar een hele leuke wedstrijd zitten kijken. Dat is het aller, aller, allerminst. Dat hoop ik wel in die tweede helft. Dat er wat meer het spel heen en weer golft. Maar het is gewoon richtingsverkeer En dat blijft het ook met die 1-0 stand in het voordeel van FC Groningen. Van Excelsior kan absoluut geen vuist maken in deze fase van de strijd. Misschien nog een doelpuntje van FC Groningen. 16 meter gebied. Die bal komt voor de goal. Maar wordt dan weggekopt. En dan is het ook het fluitsignaal van scheidsrechter Ed Janssen daar. Groningen leidt met 1-0. Nou, nauwelijks door een uitgespeelde kans. Texera stuitte naar nou een doeltrap van Van Loo in eerste instantie op. De ruiter van Excelsior, de collega van Van Loo en de bal weer worden opgepikt door Tadits. En Tadits koopt toen 1-0 in. En dat is eigenlijk in feite de enige grote kans geweest in deze wedstrijd. Maar verder heeft de FC Groen er heel weinig van gebakken tegen Excelsior. En mag het in feite blij zijn. Of ze wel sterker zijn en beter zijn dan Excelsior, maar dat er toch een keer is gescoord. 1-0 voor Groningen bij rust. Now this one reaching out to all the lovers you might be thinking of breaking up, huh. or maybe even making up. Check it. I'm Oh. van Super Heavy. Dat is een nieuwe groep met Mick Jagger, Joss Stone en Damien Marley... en Dave Stewart. Ja, uh, nog een wedstrijd straks om kwart voor acht. Dat is uh, Vitesse tegen Roda. En die houtkamp heeft altijd mazzel, want het is een heel doelpuntrijke wedstrijd geweest... de laatste yeah. seizoenen. 5-2 vorig seizoen. Dus er komen er vanavond weer een stuk of 4, 5, 6 en niet... Als het goed is wel, Ronald. Want uh, de laatste vier ontmoetingen, 26 doelpunten. Je zei het al, doelpunt Rijk voor het seizoen 5-2. Uh, Vitesse, eerste twee thuisduels gewonnen, dus dat is leuk. Maar wel op de achtste plaats na de 4-0, nederlaag vorige week tegen AZ. En waar nog meer schade werd opgelopen, want uh, Boni kreeg twee keer geel, oftewel rood is een wedstrijd geschorst. Staat niet in de basis, dus, dus dan zou je zeggen, ja, misschien toch niet zoveel doelpunten wie ook doelpunten kan maken is de man aan de andere kant, de spits, Matt Jonker. En die heeft een heel mooi Vitesse verleden. Heeft hier toch een uh, aantal jaren gevoetbald. En is dus terug op oude bodem. De wedstrijd staat ook een beetje in het teken van de Airborne. Uh, herinnering van uh, de uh, uh, mensen die hier geland zijn aan t, uh, in de Tweede Wereldoorlog. Het is niet te hopen dat parachutisten nu naar beneden komen om op het veld te komen. Want het dak is dicht. Uh, dan wordt het toch een klein probleempje. We gaan dus zo dadelijk uh, naar die wedstrijd kijken... Uh, overigens Over gescoorde doelpunten gesproken. Rode JC van de laatste 15 gescoorde doelpunten hebben ze er maar eentje buitenshuis uh, gescoord. Dus wat dat betreft zou je ook zeggen, doelpunt Rijk, het is maar af te wachten. Maar uh, je zei het al, de, de, de cijfertjes uh, liegen niet. Dus misschien dat het heel leuk wordt. Het begint hier nu in ieder geval met uh, een adelaar die uh, door het uh, stadion heen vliegt. Ik hoop dat het goed uh, gaat allemaal. Maar vooralsnog hangt hij nog in de lucht. Een week voor het WK-wielrennen op de weg is uh, Lars Boom in topvorm. Hij begint als klasmensleider aan de slotdag van de Ronde van Groot-Brittannië. Morgen wordt de ritkoers afgesloten met een individuele tijdrit... en een criterium door Londen. Goedenavond, Lars Boom. Goedenavond. Ja, dat kan met jouw kwaliteiten kan dat niet meer misgaan morgen natuurlijk, hè? Ik hoop het niet, nee inderdaad. En toen viel die weg? Nee, je... Zeg nog eens wat, Lars, want ik denk niet dat je nog verstaanbaar bent... Nee, we gaan proberen je nog een keer te bellen. Want uh, het is uh, zo niet te verstaan. Uh, eerst het plaatje. Michael Penn met No Myth. En aan de telefoon weer Lars Bomen. We Gaat het nog een keer proberen. Hij is de leider in de Ronde van Groot-Brittannië. Morgen de laatste dag een individuele tijdrit over uh, bijna 9 kilometer. En later nog een criterium door de uh, Londen. De Britse hoofdstad van ruim 80 kilometer. Um, hoe ging het vandaag? Hoe uh, kon je je leiders verdedigen, Lars? Uh, nou, er ging een groep echt van zes man. Maar die niet gevaarlijk was voor ons eigenlijk. Dus uh, we hebben gecontroleerd erachter met de jongens die, uh, die weer uitstekend werk hebben geleverd. En uh, daarna is HTC met Kevin. Die dus, uh, heeft het overgenomen om het, om het gat te dichten. Dat lukte niet. En, en toen hebben wij het op uh, twee, drie minuutjes gehouden Omdat het eigenlijk prima was voor ons. Dus uh, vandaag eigenlijk geen problemen gehad. Nee, uh, vandaag niet eerder dan wel. Nou ja, goed, uh, Sky, dit, dit is het thuisrondje van Sky en die hebben het uh, ons best moeilijk gemaakt, maar uh, we hebben hard gevochten, teruggevochten en dat is goed gelukt. Ja, want je noemde al Kevin dus uh, bij de twee dagsegers die jullie behaald hebben, uh, heb je afgerekend in de sprint met, uh, met hem. Uh, betekent dat dat hij dat op het WK straks ook geen probleem is voor je? Nou ja, kijk, de die, die eerste etappe die ik won, was een groep van twintig mannen mee weggereden. En uh, dat was heel erg op de kant geweest. en uh, Op en af, en uh, was toch een aparte aankomst, een klein beetje omhoog. En uh, ik verraste daar iedereen eigenlijk toch heel vroeg aan te gaan, of ja, iets vroeger aan te gaan dan normaal. En uh, ja, dat, had ik gewoon, uh, dat, dat, dat was gewoon goed, dus uh, dat, dat was wel, uh, wel goed, denk ik. Da, da, da, daar klopte ik in wel. En uh, dat, uh, waar ik gisteren won, daar. Uh, ja, daar zat dus niet mee, die, die was al gelost op de klim, dus het was op zich, uh, was het, uh, dat maakt het geen, uh, het blijft een mooie overwinning uh, zoals gisteren. Ja. Uh, je hebt 28 seconden op de nummer 2, Leopold Keunig een Tsjech uh, Is hij ook de voornaamste uh, tegenstander? Um, ja, toch wel. Er staan een aantal jongens op 30 seconden denk ik. Uh, waaronder uh, Michael Rogers, um, uh, Cummings van Sky en die, die jongens die kunnen ook wel een uh, goede tijd uit rijden. En, uh, maar goed, ik, ik, ik zelf ook natuurlijk, dus uh, daar heb ik op zich ben ik daar niet zo bang voor. Nee, ook, ook al vanwege het feit dat hij net 9 kilometer is natuurlijk. Ja, inderdaad. En dat uh, is toch al op mijn lijf geschreven denk ik. Uh, ik heb uh, afgelopen, uh, afgelopen jaar al uh, prologen gewonnen van die afstand. Dus uh, dan, dat moet morgen ook geen probleem worden denk ik. Hoe is je vorm? Ja goed, ik voel me eigenlijk prima. Alles loopt lekker. Uh, we hebben een goede, goede ploeg mee. Uh, het is gezellig uh, ja, als het goed gaat dan is het altijd wel gezellig natuurlijk. Maar uh, uh, nee, ik voel mij gewoon goed. Uh, soms voel ik de pedalen niet en dat is, dat is ook wel eens goed natuurlijk. En uh, twee overwinningen zijn er al. Uh, jullie ploegleider hoopt natuurlijk op de derde. Zit dat erin morgen? Ik denk dat het er zeker wel in zit. Uh, voor mezelf en voor Rick Flens ook denk ik. Uh, die moet als een van de eerste starten, maar die heeft uh, de afgelopen dagen uh, veel op kop gereden en heel hard op kop gereden. Dus, uh, ik denk dat dat, uh, ja, het moet, moet, moet wel kunnen, denk ik. Uh, als morgen de Ronde van Groot-Brittannië erop zit, wat is dan jullie programma voor de komende week? Uh, morgen gaan we naar huis. En dan uh, vlieg ik maandagavond uh, door naar Kopenhagen om uh, uh, met de ploeg uh, samen te vormen voor uh, het WK. Oké, okay, veel succes in Londen en daarna in Kopenhagen. Bedankt, Lars Boom. Dankjewel. Shouting love and... De flat van Take That. We gaan naar houdt kant. Ja, ik zit uh, nu al te genieten van deze wedstrijd. Twee aanvallende ploegen. In ieder geval Vitesse. Uh, het ziet er goed uit. Uh, Vitesse heeft ook een aantal tactische wijzigingen. Onder andere uh, twee debutanten. Gehuurd van Chelsea allebei. Uh, Callas, dat is een uh, bek. Uh, maar een centrale verdediger speelt uh, in plaats van jan Ari van der Heijden. En van der Heijden speelt dus op het middenveld. En daar uh, denk ik dat hij veel beter tot z'n recht komt. Hij is een van de betere voetballers bij Vitesse. En uh, zojuist de eerste kans gezien. Uh, andere debutant bij Vitesse is uh, Ulises Davila. Een Mexicaan, ook gehuurd van Chelsea. En als je naar de gemiddelde leeftijd kijkt van uh, Vitesse... dat zit maar net boven de 21. Oudste man is uh, net 25 geworden. Dat is Anthony Anan, een Ganees gehuurd van Schalke. Balbezit voor Vitesse, dat sterker begonnen is met Butner. Butner, balletje even terug naar die nieuwe man Kalas, De Tsjech, 18 jaar pas, uh, maar een, uh, een groot talent in eigen land. En daardoor overgenomen door Chelsea van Olomouk en mag nu dus bij... Uh, vitesse op huurbasis uitkomen. Diepe bal gaat uh, richting de linkerkant. Wordt uh, uh, niet opgevangen, maar over de zijlijn gewerkt. Ingooi komt terecht bij jan -Arie van der Heijden. Gaat helemaal terug naar Kallas, En dan gaat de bal weer helemaal terug naar Piet Veldhuizen. Roda is nog amper in balbezit geweest. Speelt een uh, ja, verdedigende opstelling, een zeer verdedigende opstelling met Jonker. Centraal in de spits met uh, daarnaast Mitchell Donald. En uh, vormer daar weer op het middenveld als de grote man. jan -Arie van der Heijden heeft de bal, maar loopt zich een beetje vast. Moet terug naar Kalash. gesteld uh, vijf minuten precies, 0-0 de stand. En en dan gaat de Kallas uh, opkomen. Wordt er een overtreding gemaakt door diezelfde Kallas. En dus een vrije trap voor Roda. Uh, het staat 0-0 na vijf minuten spelen bij Vitesse Roda. En ook in Venlo zijn ze begonnen. VVV Heerenveen, nog niet mee. Ook 0-0, ook de vijfde minuut van de wedstrijd. En balbezit voor VVV. Rechtsachterin bij Timi Sela. Keer terug in het elftal. Terecht staat in het hart van de verdediging. Omdat de Italiaan mei daar geblesseerd is. Henk, er is iets aan de hand bij jou. Het is 2-0 geworden door een doelpunt van Andersen. Hij mist een paar minuten geleden nog een kopballetje. Hij kopte op de lat, had die bal gewoon binnen moeten koppen. Had daar toen al de spanning wat uit de wedstrijd kunnen halen. Het is een aardige aanval van FC Groningen, maar het is de inval. Het Jalal die zich volledig vergist. Dan wordt die bal voorgezet. Texera hakt die bal nog aan. En een via Texera die eigenlijk de kans mist om zijn eerste doelpunt van FC Groningen te scoren. En via Texera komt die bal dan toevallig geweest voor de voeten van Andersen. En zo is het 2-0 geworden voor FC Groningen. Meteen vanaf de aftrap had Groningen al de kans om 2-0 te maken. Het slecht uitverdedigen van Excelsior. Bracht de bal aan de rechterkant bij Sparf. Die koos voor een voorzetje. En bij de tweede paal had anders een moeiteloos de bal voor het inkopen. Maar hij drukte zijn, bal, zijn hoofd niet goed tegen die bal aan. Hem op de lat. Maar alsnog hij heeft hij revanche op zichzelf genomen. Het is 2-0 geworden voor FC Groningen. En de spanning is denk ik grotendeels uit de wedstrijd. Ragnar, je mag het nog een keer proberen. Ik zat bij een Italiaan, een positiewijziging. Inmiddels ligt dat al een tijdje achter ons, want de bal is voorgebracht. 0-0 bij VVV. Heerenveen-Kullen aan de rechterkant draait voor met links. De bal gaat het strafschopgebied in, komt uit bij de verre paal. Maar Moussa, de links buiten van de thuisploeg, is daar een fractie te laat. En dus levert het niet echt een kans op. Hoogstens een dreigende situatie. De bal weggehaald door terecht, richting de middenlijn gekopt. Daar wordt opgepakt door Elm, Victor Elm. Aanvoerder van Herenveen. Een opening aan de linkerkant. Bal is te hard voor Asaidi. En dus gaan we eigenlijk verder waar we zojuist gebleven waren. Namelijk rechtsachterin bij VVV met een ingooi voor Michael Timisela. Daar is zijn bal. De helft op van Herenveen. Uh, op het hoofd van Oushebo. Nofort dan erbij. En uh, Judicicic komt even storen. Waardoor Herenveen in balbezit kan komen. Van de bus even zijn strafschopgebied uit. Omdat de bal wat bleef liggen met Kullen in de buurt. Dan is het buitenspel voor Bas Dost. Toch alweer drie doelpunten van hem dit seizoen gezien. Hetzelfde geldt voor Asaidi. Narsing staat op twee. En Jurisic maakt het andere Heerenveense doelpunt in deze competitie. Vrij trap genomen. Daar is de Japanner Yoshida. Zou nog wel wat brutaler mogen zijn, zeggen de mensen hier in Venlo. Hij speelt redelijk, maar nog niet groot. Overname van Asaidi, rechterkant van het veld. Halverwege de helft van VVV. Tegenover de Moussa, die meeverdedigt en dat knap doet. Want het balverlies van VVV wordt weer. De kortste keer weer onschadelijk gemaakt door Moussa. Dan de bal naar de rechterkant. De as van het veld eigenlijk. Opgepakt door El Akcewi. En naar voren gespeeld richting Giudice. Terug naar El Akcewi. Maakt even het gebaar. Ja, maar moet het dan naartoe? Want ik loop met twee man met Nofor en met Oushebo in de buurt. Dat allemaal nog voor de middenlijn. En dus gaat de bal even terug naar Zomer. Dan de lange bal. Rechtsachterin door Gouwe Leeuw. Assaidi ineens. De aanname is niet 100%. Er komt nog een schot. Maar dat is eigenlijk een rollertje van een meter of vijf. Voor de goal van Gentenaar. Die geen enkel probleem heeft om die bal op te pakken. Maar een Uitstekende paas van Jeffrey Gouwenleeuw. De jonge centrumverdediger, de aanname niet 100% bij Asaïdi. En dit was dan wel de eerste kans van de wedstrijd. Nog wel 0-0 bij VVV Heerenveen. De ploeg die dus één keertje het mocht proberen. Groningen is dit seizoen kampioen in voorsprong te verspelen. Dus we zullen maar niet zeggen dat het met 2-0 beslist is. En kok. Nou ja, dat moet wel. Nee, de wedstrijd is nooit eerder beslist. Alvorens het eindsignaal van de scheidsrechter heeft geklommen. 2-0, is nog niet beslissend. Maar Excelsior moet dan wel wat meer laten zien. Hij probeert wel het spel te verplaatsen. Wat meer vanzelfsprekend op de helft van, van FC Groningen. En FC Groningen staat er wel met 2-0 voor. Maar het knoeit ook zo af en toe ook in hevige mate. Dan is de tanden knarsend onder de supporters van FC Groningen. Nu gaat Groningen bouwen naar een aanval van Een paar meter over de middenlijn. Schuift die bal weer naar achteren naar de Kwakman. En Kwakman dan in de breedte naar Hierje. De backs die kregen veel vrijheid van Excelsior. Hierje en Burnett. Dat zijn eigenlijk de mensen die de basis moeten geven. Maar hij wordt alweer afgespeeld. ...naar Verdijk en waar komt hij nu weer terecht... ...aan de hele andere kant komt die bal weer bij Burnett. Dat zijn we opgeschoten, helemaal niks. Excelsior is weer helemaal teruggetrokken op eigen speelhelft. We moeten zien die bal te veroveren... ...maar dan moeten ze wel een beetje druk op de bal zetten. Maar FC Groningen kan de opening ook niet vinden. Maar we zitten nog steeds 2-3 meter over de middenlijn. Nu misschien via Tadic... ...die omzeilt één speler... probeert nog met een slecht aan het bewegen. ...dan komt de voorzetter. de doepen. nee! Die werd net niet ingetikt door Burnett, de verdediger die mee naar voren was gegaan. Tadic, Burnett. Dat was nu de combinatie zoals het afgelopen seizoen vaak de combinatie was. Tadic, Stenman en Burnett hadden 3-0 op het scorebord te kunnen brengen. Maar dat is me drukt. En die moet Excelsior proberen iets aan die achterstand te doen. Arme Rotterdammers, ik vrees het ergste voor hen. 2-0. Nog steeds zo leuk in Arnhem, Andy? Ja, maar de grootste kans was niet voor Vitesse zoals ik had verwacht, maar voor Roda. Goede voorzet van uh, Mats Jonker en Donald leek de bal voor het intikken te hebben. En nu weer een schot van uh, Roda van uh, Joom, maar uh, Donald uh, tikte de bal wel in, maar op de benen en het lichaam van Piet Veldhuizen. en dat voorkwam de 1-0 voor Roda. 0-0 de stand, na 10 minuten spelen aardige openingsfase en één keer al genoten van een nieuwe man op de veld, de Ulises, Davila, een Mexicaan. Let op deze man, de linkerspits van Vitesse. Heel leuk voetballertje. Gehuurd van Chelsea. Hij heeft nu de bal, speelt de bal even opzij. Gaat Vitesse in de aanval via de rechterkant, maar het is buitenspel. 0-0 na. 10,5 minuut spelen bij Vitesse tegen Roda. En 0-0 is het ook na ongeveer 10,5 minuten spelen bij VVV tegen Herenveen. Uh, het is 2-0 in de tweede helft, een minuut of uh, 8-9, uh, bij Groningen Excelsior. Goals van Tadic en Andersson zetten Groningen op die 2-0 voorsprong. En de late wedstrijd straks is nog Feyenoord tegen de Graafschap. We gaan luisteren naar het nieuws met Rashid Finch. Nog een uh, drie uur daarna bij Langste Lijn. Tot zo.